Nieuws van 5 uur. Dit is Caroline Barry met het NOS Journaal. Er komen extra controles op internationale treinen in België. De Nationale Veiligheidsraad van België heeft dat besloten... na de mislukte aanslag gisteren in de Thalys. De minister van Justitie van België bevestigt dat de aanvaller... bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij zei ook dat er altijd iets verkeerd kan gaan... als er iemand met een Kalashnikov kwaad wil. De identiteit van de verdachte is nog niet officieel vastgesteld... maar het zou gaan om een 26-jarige Marokkaanse man... die vorig jaar in Spanje verbleef en ook dit jaar geregeld nog in België kwam. Hij zou volgens een Spaanse krant ook in Syrië geweest zijn. Duizenden vluchtelingen zijn erin geslaagd... om de grens tussen Griekenland en Macedonië over te steken. Ze zijn door de barricades van de politie heen gebroken. Agenten proberen de mensen uit alle macht tegen te houden... onder meer met granaten die een felle flits afgeven...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 Daarop stapten ze op de afrit naar de Efteling allemaal uit en gingen met elkaar op de vuist. De Belgen zouden de Nederlanders met een koevoet hebben aangevallen. Het vrouwelijke slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde man is ter plaatse behandeld. Het weer het is zonnig vandaag met maximaal 28 graden. Morgen meer kans op bewolking en in de avond is er kans op een stevige regen en onweersbui. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John van De van ANWB.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort zomerhit. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. Maltratado, no te perdonaré. Te pido de rodillas. Una Iglesias Loco met uh, Romeo Santana. Hier bij ZFM, goedemiddag. Mijn naam is uh, Fredij en ja, ik wil uh, Rob en, uh, en uh, Albert-Jan natuurlijk bedanken. Ja, uh, ik noemde ze een beetje Bas en Adriaan, maar ja, dat is niet, uh, ja, niet echt mijn. Uh, maar goed, we gaan verder met een uh, lekker plaatje. En die is van Aqua en uh, Back to the 80s. Dus uh, Abadjan, erop, ik neem het terug hoor! Back in the Ronald Reagan days When we put satellites in space When boys wore skinny leather ties whoa, Like Dan Johnson from Miami Vice When Eminem was just a snack And Michael Jackson's skin was black Back to the 80s, hier bij CFM. Goedemiddag. Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. Tot de blokjes van 7 uur. En back to the 80s was dit. We gaan verder met een lekkere de gouden ouwe van Ever en Words. Daar had hij het over. We gaan verder met Madre in en Esketumem. ZFM, met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. sourire. You <laughs> did Quand chemine labergot toi je me suis passé les bracelets pendant ce temps le temps passe pas et je subite pas l'hiverne et je subite pas l'hiverne ha grave ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel même dans un sommeil éternel même dans un sommeil éternel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 today Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Hallo, ik ben Joost de Vries en ook mijn muziek hoor je hier op de radio. Hier bij Goedemiddag, mijn naam is Fred Heij en we gaan verder met Whitesnake en Is This Love. En waar je naar luisterde, hè? ja dat was Joost de Vries natuurlijk en zing maar na na na na. Verzoekblad kan ook aangevraagd worden, he. Radio Het is dan een hele oude, maar oh wat is die lekker. Entertainer zijn voor jou, goedemiddag. Tot de klok is van 7 uur, ja ben ik bij u. En we draaien de lekkerste hits van toen, nu en uh, ja, misschien van volgende week, dat weet ik niet. Dan moet je nog maar afwachten natuurlijk. We gaan een, een lekkere Hollandse, ja, humpa doorheen stampen zeg maar. En dat is van Michael Omen. En, en hij hype het over het Wereldvrouw. Een Wereldvrouw. WWW.ZFM.Zandvoort.nl Zandvoort.nl We zijn uitgepraat. Ik wil niets meer horen. Ik voel geen hart, je hebt al verloren. Mijn liefde en geld, was eigenlijk ook voor jou. Dus waar je leugens, je was me niet trouw. Michael Omen en een wereldvrouw. Goedemiddag, we gaan verder met... Life Garrett en I Was Made For Dancing. dancing. Nou, vandaag met het zonnetje, dan moet het lukken. Ja, ik heb weer een verzoekplaatje. En dat verzoekplaatje, dat is afkomstig van Monique uit Rotterdam. Die wil een plaatje horen van Michael Jackson. En she is out of my life. Dus eventjes niet in slaap vallen. Gewoon hierbij blijven. CFM, eh, Zandvoort, met Entertainer for You. Tot de klokjes van 7 uur met Fred hey. Thank mm -hmm. you. is out of my life. ZFM op 106.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Het blijft een heerlijk nummer, hè? Bono, you too. With or without you. Was hier waar zie je ben. Ja, wilt u een verzoekplaatje aanvragen? Dan kan dat ook niet. Nog, bedoel ik. Ja. Sandfordradio, gmail.com bij ZFM Radio, goedemiddag. En we gaan eventjes naar de Bob Marley in de Welis en One Love. En vergeet niet natuurlijk Willem Bruist. Ja, 27 op 28, de nacht van de reggae. Kijk eventjes op de site www.zfmzandvoort.nl Niet. Willem Bruis, 27 op 28, de nacht van de reggae, hier bij CFM. Dus uh, ja, als je niks te doen hebt, en vanavond natuurlijk, uh, ja, dit weekend, kunt u ook uh, in Haarlem terecht, uh, met, uh, met uh, de Haarlem Jazz natuurlijk. Dus als je niks te doen hebt, kun je ook eventjes uh, lekker naar Haarlem Jazz. Ja, als je, als je echt niks te doen hebt, dan uh, moet je nu gewoon luisteren naar CFM, Entertainment for You, tot en met de klokjes van 7 uur, Lange Frans en Telau.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 Strijdend in de strijd die niet te zijne was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde ze pijn man Neem er een van mij dan en drink voor ze Hij zei proost Frans, maar zing voor me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 Zing een liedje voor Lange Frans in Telau. Onlangs overleden, natuurlijk. En zing een liedje voor me, Frans. We gaan verder met een lekkere gouden ouwe van het dobele. En zullen we maar weer... Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Zullen we maar weer, huh? zullen we maar weer, Kom maar. zullen we maar weer een potje dansen? Na een glaasje wijn, dan wordt het oh zo fijn, optrekken maar katrein, dat doe je heus geen pijn. Zullen we maar weer, huh? zullen we maar weer, Kom maar. zullen we maar weer een potje dansen? Zie je wel, je doet het goed, het zit je gewoon in het bloed, ja ja, heel goed, jij weet wel hoe het moet. water bij, want het zonnetje schijnt uh, behoorlijk en het is uh, lekker warm dus zullen we maar weer dobelen was dit, een lekkere gauwe houden en we gaan verder met uh, ja, de Technotronic en pop-up de gym. herinnert u zich deze nog? vast wel www.zfmzandvoort.nl daar kunt u natuurlijk ook uh, onze app downloaden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 Nou, lekker de gouden oude van Technotronics En pop up the jam hier bij CFM Goedemiddag. En we zitten alweer uh, haast op het einde van het eerste uur van Entertainer for You En uh, ja, tot, uh, een beetje tot het nieuws van 6 uh, van uur Gaan we doen met een oude, gouden oude Moet ik zeggen Mireille Mathieu en Patrick Duffy Je kent hem nog wel uit Dallas En het nummer heet Together We're Strong Dat is een ding wat zeker is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 disagree no.